De Key. Uh, maar wat heeft dat met de zaak Vrooman te maken? Ja, een beetje geduld, je gaat het direct allemaal weten. Maar eerst, Pieter, je moet mij beloven. Op uw woord van eer dat u hier niets over uitlegt. Maar echt geen woord, hè, Pieter? Nou, Begrippen. Geen woord. Ik zal er geen doekjes om De VLD wil het burgemeesterschap van Brugge. Ja? Dus met name Dirk van der Eyck wil burgervader worden.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 Wel, er zijn sporen die in de richting van een schandaal zouden kunnen wijzen, maar... Ja, ik heb begrepen dat hoofdcommissaris De Kee liever ziet dat dit onderzoek op een laag pitje gezet wordt. Of is dat niet zo, meneer De Kee? Uh, ik? Helemaal niet. Maar uh, de burgemeester is hoofd van de politie en die is... Uh... Is een CVP-creatuur en heeft u zware verplichtingen tegenover Jacques Vrooman. We hebben allemaal zo onze verplichtingen. Hm? Ja, eh, ik weet niet of ik dit nu te berden moet brengen, maar eh, ik, ik heb een schoonzoon. Deleu is zijn naam. Hij is uh, werkzaam met de gerechtelijke. En uh, well, hij heeft, uh, heeft kwaliteiten. Ik zelf ga binnen twee jaar met pensioen. En, uh, Je zou graag zien dat uw schoonzoon u opvolgt? Oh, oh, ja, moest hij nu niet over de nodige kwaliteiten beschikken? <laughs> Dan zou ik dat niet zeggen, natuurlijk. Maar hij, hij blinkt uit in zijn vak. Ik heb het begrepen, de Keer.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 Gezond. Gezondheid. Wat corrupte boel, zeg. Ja. Maar alleen, het betekent wel dat we morgen weer samen aan de slag kunnen. Ja, ik heb niks niet van de. En zolang dat niet het geval is, weet ik nergens van. We zult wel van hem horen. We moeten dus op zoek naar een schandaal. Dat zie ik niet zitten. Nee, wij gaan op zoek naar de waarheid, hè, Peter. En als dat betekent dat daar een schandaal aan vastzit, dan is dat meegenomen voor Van der Rijk. Is er geen, dan hebben wij tenminste gedaan wat we moesten doen. Hij ja, gaat er dan precies vanuit dat we de zaak opgelost hebben. Tuurlijk, maar zo'n commissaris. Vooral met zo'n substituut. <lacht> dat kan niet mislukken. Wel <lacht> <lacht> een duurboekje? Ah, oh, wel ja. <lacht>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 In nagel aan mijn doodskist. Wat moest ze hebben? Toch weer al geen geld, zeker? Men, non. Ga nu toch eens zitten, Jacques. Ik word zenuwachtig van het heen en weer geloop. Zit er surke, Simon de die tijdelijk ambrioloog. Simon? Een inbreker. Hetzelfde inbreken misschien niet, maar wel het brein achter deze zaak. De smeerlap. Simon zou dat nooit doen. Oh, juist. Yes. Ik bedenk nog altijd dat uw grote normaal van in de tijd een engel is. En waarom zou Simon daarachter zitten? Omdat hij de enige is die die Latijnse woorden kan gebruiken. Opera, reposator. Wat betekent die Latijnse onzin? Dat was in onze college tijd onze geheime signature. En dan? Oh, yes, juist, ge nu ambiciel of wat?